Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De UEFA zal de voorzittersverkiezing van de FIFA morgen niet boycotten. Dat melden verschillende persbureaus. Rond deze tijd geeft de voorzitter van de Europese Voetbalbond platini een persconferentie. Eerder vandaag was er spoedberaad over de kwestie bij zowel de FIFA als de UEFA. De vergadering van de FIFA ging over het corruptieschandaal... maar over de inhoud van de gesprekken is niets bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Blatter de oproep van de UEFA... om voorlopig geen nieuwe voorzitter te kiezen, naast zich neerlegt. KPN doet onderzoek naar berichten dat de Duitse inlichtingendienst BND... internetverbindingen van de KPN heeft afgetapt. De dienst zou dat gedaan hebben voor de Amerikaanse geheime dienst NSE... in de periode van 2005 tot 2008...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 Een Marokkaanse man is in Tunesië opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag op het Bardo-museum in Tunis. Bij die aanslag vielen in maart 22 doden onder wie veel toeristen. De verdachte werd aangehouden bij een controle aan de grens met Libië. Het is de tweede Marokkaanse verdachte in deze zaak. Hij zou indirect bij de aanslag betrokken zijn geweest. Vorige week werd in Italië ook al een man van Marokkaanse afkomst opgepakt. Direct na de aanslag waren al negen Tunesische verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag af en toe zon, ook nog wat buien. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst vooral in het westen en noorden wat buien. En later op de dag ook in de rest van het land. In het weekend minder buien. En zondag kan het 21 graden worden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Denbos staat tussen de afrit gelder Malstein en de afrit Kerk 12 kilometer file door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Gaat waarschijnlijk niet al te lang meer duren. Op de A13 Den Haag Rotterdam bij de afrit Berken en Roderijs 4 kilometer door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En op de A208 haarlem velsen voor de aansluiting met de A22 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij deel 2 van Matchbox in Muzette van Muziek Boulevard live van 2 tot 6. Hans is inmiddels in de building, dus de continuïteit is wederom gewaarborgd. Wij gaan dit uur nog heerlijke muziek draaien. We beginnen zo meteen met de Status Go en daarna de Supremes. We hebben Napoleon aan boord, uh, we hebben Slade aan boord en nog veel en veel meer. Een heerlijk uurtje muziek, blijf luisteren en veel plezier. Dit was de, de achtste single van de Supremes. En de eerste zeven waren geen hit geworden. En dit was de eerste Holland Dozier Holland compositie. En dus werd het een hit, een kleintje. Maar degene die daarna kwamen, te beginnen met Where Did Our Love Go... dat werden natuurlijk wereldwijde giganten. Dit was uh, When The Love Light Start Shining Through His Eyes... uit 1963 van de Supremes. Ja, dit is Ubi 40 van... Uh, het jaar 1980. Hun eerste single, Food for Thought. De eerste single was dat van UB40, Food for Thought. En als ik dit hoorde, krijg ik ook meteen weer zin in Kingston Town. En ook in Summertime van Elvis Gerald en Louis, Louis um, ja uh, Armstrong. Jackson, wou ik zeggen. Hoe kom ik daar nou weer op? Louis Armstrong. Uh, maar dat uh, komt later uh, dit jaar wel in de zomertijd. Op zo'n heerlijke lome zomerse dag. Ondertussen gaan we naar de conscious, the Collective Consciousness Society. Ook bekend onder de afkorting CCS. Een groep onder leiding van Alexis Corner. En die hadden eerst een hit met A Whole Lot of Love van Zeppelin. En dat uh, nummer van hun werd gebruikt als tune voor uh, Top of the Pops op de BBC-TV. Maar ze hadden ook een, een vocale hit met Tap Turns on the Water. Hier is CCS. the waters flow, acorn makes a forest, watch the forest grow, tap turns on the water, see the waters flow, acorn makes a forest, watch the forest grow. Burns on the Water, dit was CCS. En we houden het nu bij die uh, afkorting. We gaan naar uh, Jerry Samuels. Ja, dat zei mij ook niks. Totdat ik de naam hoorde uh, waaronder hij optrad: Napoleon XIV. Hij had een hit in 1966 en dat was een, uh, een, een one-hit wonder natuurlijk. Uh, they're coming to take me away. En het grappige was: de B-kant van het singeltje, hetzelfde nummer, maar dan van achter naar voren.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 En als componist staat dan ook inderdaad Napoleon Bonaparte vermeld. Het was natuurlijk Jerry Samuels met uh, They're Coming to Take Me Away, haha... uit 1966. Ook alweer bijna 50 jaar oud, jongen. Oké, okay, we gaan naar de Shadows. Onze reguliere Shadows-hit van deze week is I Met A Girl... uit 1966, geschreven door Hank B. Marvin. En het haalde de 22e plaats en het is dus een vocale. Deze keer de achterkant... De bekant van de single is I Met a Girl. Geschreven door Bruce, Brian en John. En het is een heerlijke instrumentale. Maar eerst: I Met a Girl, The Shadows. Don't hurt. Uit 1958 en born too late. We gaan uh, instrumentaal doen en dat doen we met de Brickhouse en Rustic Brass Band. Het is ook een vocale versie trouwens van de Ivy League, maar wij gaan hem instrumentaal doen. Hier is de Floral Dance. House en rustic brass band, de Floral Dance uit 1977. We gaan even een drie in eentje doen en haal de plateauzolen en de glitterpokken maar uit de kast. En ga maar lekker luisteren.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 En nu had we het al begrepen. Dat waren de Rubettes, Sugar Baby Love, Fodio D en Jukebox Jive. Lekker met die plateauzolen dansen. Dat leek me wel wat vroeger. Ik had ze niet hè, natuurlijk niet. Maar goed, um, even kijken wat gaan we nu doen. Oh ja, we hadden in het eerste uur een uh, plaatje voor een jarige. En dat hebben we nu ook weer, want mijn schoonzoon Ton was deze week jarig. En ik ga een plaat voor hem draaien, want hij was vroeger... en misschien nu ook nog wel, een beetje gek op de groep Slade... Slide met Mama, we're all crazy now Heb je Dat jonge grut, dat houdt gewoon van een hoop herrie. <laughs> <Doe> <laughs> dit, was, uh, dit was Slade en Mama, We're All Crazy Now voor Ton. We gaan het even in wat uh, rustige vaarwater brengen. Hier is uh, Pat Boone uit 57, Love Letters in the Sand. On a day like today. Love Letters in the Sand. En Hans die dacht... dat hij in het tweede uur van zijn programma ook dit nummer had. Maar het kon ook zijn... April Love. Dus blijf gewoon luisteren. Dan kun je het zelf even horen. We gaan naar het jaar 1982... naar de Bucks Fizz. En the land of make-believe. Stars in your eyes... one... where do you go to dream... to a place... We all know the land of make-believe. the know. Bye Bye Blues van Les Paul en Mary Ford. Einde van het programma. Maar eerst even nog de laatste plaat afkondigen. Dat was uh, de groep Beach Boys van de LP Holland uit 1973. En het nummer heette Sail On Sailor. De komende twee uur zijn voor Hans en uh, ZFM Muziek Boulevard live. En we beginnen weer met een uh, Beatle nummer. En ik weet lekker welke, maar ik ga het niet zeggen. Uh, volgende week zijn we er weer natuurlijk, maar dan is het alweer juni. Time flies when you're having fun. Niet altijd, maar soms wel. Goed. Uh, veel plezier zometeen de komende twee uur. Graag een, uh, tot de volgende week. En heel veel mooi weer gewenst. Dag.